Kees Groot met het NOS-journaal. De aangekondigde langzame actie van agenten in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht... mag vanmiddag doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. Agenten gaan in de steden stapvoets rijden. De burgemeesters Abu Taleb en Van Aertsen wilden de actie verbieden... omdat daardoor verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Volgens de rechter komt de openbare orde niet in het geding... omdat het maar om een actie van een half uur gaat. Ook is er voldoende informatie verstrekt aan de burger over de actie, vindt de rechter. De protestactie van de politieagenten begint om half vijf. De man die bekend staat als de pyromaan van Het Zand is opnieuw veroordeeld. De rechtbank in Groningen heeft de man van 24 tot 5 jaar cel veroordeeld wegens brandstichting. Hij werd schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen en inbraken in dorpen ten noorden van de stad Groningen. Tegen hem was zes jaar geëist. Hij werd in 2008 ook al veroordeeld voor brandstichting in het Groningse dorp Het Zand. De rechtbank houdt er in de uitspraak van vandaag rekening mee dat de man eerder is veroordeeld. Vorig jaar zijn 30% meer kinderen door een van de ouders ontvoerd dan in het jaar ervoor. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering werden bijna 250 kinderen zonder toestemming meegenomen door een van de ouders. In tegenstelling tot wat veel mensen denken maken vooral moeders zich schuldig aan kinderontvoering. De juristen van het centrum kregen vorig jaar honderden vragen van bezorgde ouders. Een groot deel maakte zich zorgen dat hun kind mogelijk naar het buitenland wordt ontvoerd. De meeste kinderen waren ontvoerd naar Amerika, Marokko en Turkije. De tienertour komt definitief terug in het kaartenaanbod van de NS. Met het speciale treinkaartje kunnen jongeren van 12 tot en met 18 jaar in de zomervakantie drie dagen onbeperkt met de trein reizen. De NS stopte 17 jaar geleden met het jongere kaartje. En vorig jaar werd een proef gehouden om de tienertour nieuw leven in te blazen. Die proef is volgens de NS goed bevallen. Het weer, wolkenvelden en vooral in het zuiden kans op wat zon. Het is een graad of 16. Morgen af en toe regen en de middagtemperatuur ligt dan rond 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Vele staan er op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Pijn en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en de Afrit ten Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik Thank you.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 Yeah.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 That is neat starting me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 Ik Just like you found yourself before, like I found myself in pieces on the hotel floor, hard time. Gonna drown my sorrow